We beginnen de zogarles 129. Pagina Ayen-Zayen 77. Hassulam. De linker kolom. De regel 32. Nee, de regel 31. Alles wat we leren in de Kabbalah is bedoeld voor de zielen, voor de mens. Alles wat we leren in de, ook Zohar zegt zo, dat alles wat we leren over de hoge werelden, is allemaal de bedoeling is om, uh, met de bedoeling om de lagere, dat wil zeggen de zielen, in verbinding te stellen met de hoge wereld. En niet omgedraaid, en niet omgekeerd. Eigenlijk, het is functioneel, het is, het is nodig, het is nuttig. Eigenlijk, de hele bedoeling is dat de instructie is aan de mens gegeven om het te gebruiken in, in de praktijk van alle dag niet gewoon leren omwille van het leren. We hebben niets nodig van... Uh, boven heeft, hebben, heeft men niets nodig... Uh, van ons. Eigenlijk. Alles werd gecreëerd... in die zes dagen... van de schepping. En... Uh, niets ontbreekt... van boven gezien. Niets ontbreekt van het perspectief van boven. Maar... Toch zien wij in dit, wat wij opnieuw leren, is heel specifiek: dat wij zien dat dit mam, deze Mamar, we begonnen daarmee op de pagina 73, dat die staat, in mij, jij bent met mij, de schepper de zegt tegen de mens: met mij ben jij in partnerschap. Ja? Dus, de. Als het ware, de grote aannemer is de schepper. Eigenlijk. En, de, en die heeft nog de mens die, als het ware, in dat scheppingsproces, dat de mens um, moet bijdragen. Dat, dat, dat is op die manier is een geweldig. Laten we samen iets opbouwen. Ja? Op dezelfde manier zegt ook uh, Hashem tegen Moshe, ja? Moshe zegt, ik kan niet zelf, hoe kan ik dan opboksen tegen die farao, Wat zegt dan Hashem tegen hem? Oké, okay, we gaan samen. Samen kunnen we dat wel doen. In partnerschap, dat wil zeggen, wanneer de mens zichzelf verbindt met de hogere werelden, dan kan die alles goed onthouden, erg goed vertrouwen hebben dat de mens dan kan absoluut alles. En alles, alles, kan die realiseren als, alles kan je realise, realiseren, als je je even in verbinding stelt met het hogere. Niet omwille van het hogere, maar omwille van jou. Niet dienen aan de hogere, niet dienen aan, de, aan God, aan Schepper, aan Licht. Uh, maar om, om, om, omdat die dat nodig heeft. Absoluut omdat jij het nodig heeft. Ja, Daarom richt je jezelf tot, die, tot deze, tot het, het bron, de bron. Het leven des levens. Nou, en jij verbindt jezelf met leven des levens. Duidelijk. Waarom? Omdat zo is het opgebouwd het ene tegenover het andere. En die maar goed heeft... Twee punten in haarzelf. Malgoed van de Atsilut is. De boom van goed en kwaad. Hè? Of met andere woorden. Ook de boom van leven en dood. Kan je ook zo zeggen. Dus als een mens. Uh, de intentie opbrengt. Om met die Malgoed zichzelf in verbinding te stellen. Door goede daden te doen. Dus, dus door, door geven. ...man op te brengen... ...dan gaat, zich, dan gaat ook de malgoed... ...zich keren naar hem... ...door haar goede, goede kant... Ja, dat, ...en dan gaat hij al het goede ontvangen... ...doet hij dat anders... ...gaat hij dan... Eh, ...ontvangen... ...voor zichzelf... ...betekent egoïstisch... ...dan ook de malgoed laat zien... Haar, ...haar natuur... ...en de malgoede natuur is... De van de goed is de wens om te ontvangen. De wens om te ontvangen is niet, uh, uh, niet partijdig. De wens om te ontvangen is niet goed en niet slecht. Alleen de wijze waarop men ontvangt, dat is hier dat, hier, dat maakt uit. En daarom leren we in dit in deze maar over de partnerschap tussen de mens en Hashem. En wij zien dat de mens, de tzadikim, hij noemt het dus de tzadikim, de volmaakte tzadikim, doet er niet toe dat wij niet, nog niet volmaakte tzadikim zijn, volmaakte rechtvaardige zijn. Als je wenst volmaakte rechtvaardige zijn, wat betekent rechtvaardige, uh, volmaakte rechtvaardige zijn? Volledig wil ik mij met de bron, met het leven des levens verbinden. De? Om niet om van hem, om willen van hem, om willen van mijzelf. Ik heb nodig de, de vervolmaking en niet uh, het licht. Daar gaat het om, dat je weet dat jij maar van ons wordt gevraagd, en toch van ons wordt gevraagd een stukje werk te doen om ons te verbinden, om ons wens, om onze bouwstof om te zetten in het geef. Nou, dan zullen we alles ontvangen. Dat is het enige wat van ons wordt gevraagd. Eigenlijk is het erg simpel. Maar, omdat eerst wij worden geboren met, het, met de wens om te ontvangen van onszelf, en pas later komen wij tot de ontdekking dat het beter is, dat het eigenlijk de enige keuze die wij hebben, een goede keuze, is om te leren geven. Op de latere leeftijd. Daarom hebben wij zo, een beetje zo, ervaren wij dat pijnlijk. Maar anders zou, het is, zou dat, zou dat uh, als men iemand aanleert van jongs af aan, om dat op die manier te doen. Dan zou de mens erg snel komen tot zijn, uh, ware tot zijn vervulling. En dat is wat wij leren hier. En daarvoor is nodig de... Kijk, wil je komen tot de, het, het leven des levens? Dan hebben we nodig, we nodig, en dan hebben we de nodig om die volledige absolute concentratie. En elke keer is het anders, want elke keer ben je anders. Dus absolute concentratie op dat enige punt waarop wij staan. En dat is dan je soort natuurlijk waarop je staat. Territ je zo, elke keer is het anders. Deindelijk? En we moeten we dan ople opletten dat, dat wij uh, niet morsen. <laughs> niet morsen met onze, met onze krachten. Deindelijk? Niet morsen. Dan zullen we zien dat het uh, zal goed gaan steeds concentratie, en als je concentratie opbrengt, dan zal je je geestelijke krachten, alle krachten, niet, niet moorsen. En nu gaan we terug naar de zorg. We hebben veel gelezen, nu en dan zeg ik iets, ook, misschien ook om die reden, dat we steeds proberen de zorg voor ons, in ons opnemen. In wij kunnen, wat wij in die mate waarin wij kunnen. Van, mens wordt, van de mens wordt niet gevraagd meer dan hij kan. Begrijp je dat? Daarom het is het absoluut niet van toepassing bij ons of iemand meer intellectueler is of minder intellectueel. Absoluut niet van, niet, belang, niet van belang. Wat je geeft van jezelf, dat is belangrijk. Hè? De relatieve gegeven en niet. De absolute recht gegeven. Duidelijk, we hebben dat geleerd. Hoe meer je zelf geeft, hoe meer zal je ontvangen. Jij moet alles geven van jezelf. En dan zal je alles ontvangen. Jij bent alleen degene die dat de regie doet. De mens doet de regie. Niet de goden doen de regie. Duidelijk. De mens. Individu. Ook niet, ook niet God en niet God. De mens doet regie. eigenlijk Wie, dat, wie, heeft, wie heeft het volk Israël uit, uit, uh, uit uh, Egypte eruit uh, gebracht? Moshe. eigenlijk Onthoud het er goed. Niet Hashem. Hashem heeft hem geholpen. En dat vergeet men dat. Begrijpt u dat? Het is, het is, moet je zo zien. De mens heeft dat gedaan. Oké, okay, dat was van boven, ingefluisterd in hem. Van, van boven. Hij heeft krachten moeten opbrengen. Hij moest, uh, uh, uh, uh, hoe zeg dat, hij moest beproevingen doorstaan. Ik kan niet praten, ik kan dat niet, ik kan dat niet. Uh, allerlei dingen die, maar hij moest beproevingen doorstaan. Zo ook Abraham. We zien het niet anders. Abraham had die tien beproevingen doorstaan. Uh, Jacob. Had hij ook. Uh, Jacob, had wat, wat voor leven had hij? Ja, zijn zoon werd van hem weggenomen, die Jozef. Ja, dat is, hij dacht dat die dood was. Allerlei dingen. Dina, Dina, zijn dochter, die werd verkracht door die. door die. die iemand die van de plaatselijke bevolking. Waarom? Het is allemaal natuurlijk geestelijk. Het is, maar gevoelsmatig is het, ook, uh, is het ook belangrijk. Maar het is absoluut geestelijk. We zullen allemaal zien. Iets later zullen we dat zien. Al die namen. Jakob. Yitzchak. Uh, uh, uh, Abraham. We zullen zien dat hoeveel Hawaïs vormen elke naam. En hoeveel El Elohim. We, we zullen zien dat op, de, op het... In de Torah van de... Absoluut, We zullen zien wat betekent Yitzchak. Hey? En wat betekent Yitzchak, wat Yitzchak heeft en wat Yitzchak niet heeft. Hoe, hoe komt de naam Jakob? De naam zijn van de, de Jakob is Tiferet en Geset uh, is Avraham en uh, Yitzchak is Gwura. En we zullen dan gematria zien. We zullen zien dat het klopt allemaal dat heeft niets te maken met mensen. Maar met de krachten Ik zal een keertje dat ook laten zien. Dat we zullen zien dat het Torah spreekt geen woord van de kracht. Abraham de kracht iets gek. En allemaal dan zullen we zien dat Hawaii, de naam van de Hawaii, in welke vorm dat zit. En, en hoe dat geweldig klopt met elkaar qua, kr qua krachten. Dus dat, daar gaat de, deze maar over. Dat de mensen die die, die volmaakt die tzadikim, de rechtvaardigen, die kunnen dan boven, veel ver boven gaan dan de eerste mens, dan Adam. Voor de zonde. Zij kunnen dus zijn zonde corrigeren uh, en nog boven gaan en wat het boven is, is participatie in, de in het scheppingsplan. Ja? Dat is extra van wat er geschapen werd. Dus eigenlijk wat de tzadikim doet, is extra toevoegen, extra wat we wat leren hier. Bij elke woord die zij vernieuwen in de geheimen van de Torah. Niet in die de Torah die, die men doet. De Torah de, van de Talmud, wat men doet, uh, daar vernieuwen iets. Is, uh, dat is de Torah van de Bia. Daar zijn ook vernieuwingen. Ze vernieuwen steeds nieuwe wetten, nieuwe wetten, maar het is niet absoluut. Alleen de absoluut is vernieuwing. De spraak spraak van van absoluut. Daar zit de vernieuwing. En niet in deze normale Torah. En dan kunnen zij door hun krachten, door het kracht, de kracht van het woord die zij uh, het woord van de Torah, kunnen zij uh, komen tot uh, aciek jongen. Uh, de linker kolom de regel um, 31. En dat is wat hij had, had verteld: dat die, die volledige, die rechtvaardigen, dat zij, ze, zelfs wanneer zij ze ontvangen van boven, dan ontvangen zij niet dat wat binnen is, niet het licht wat binnen is, dat oor Jaschar, dat eh, van het hoofd in het lichaam komt, maar zij ervaren dat oor hozer, waarin. Het orjashar is ingebed. En orgozer dat is, ja, dat in de kilim orgozer dat is uh, de wens om te geven. Ja, dat was, want kijk, in het hoofd komt het licht aan, orjashar. En dat licht wordt weergekaatst door orgozer. Wat is het orgozer in het hoofd? Het is, uh, het is kom voor de schepping. Het is, dat is, um, uh, en dan komt het, die, dat licht Orgozeer um, omhult, dat Orjashaar, en dan brengt hem naar binnen. En brengt hem naar binnen, dan binnen is Orjashaar en van buiten is het omhulsel. Dan die rechtvaardige, die ervaart dat omhulsel. En dat om, om, omhulsel is Gassadim. Eigenlijk, omhulsel wat van binnen naar binnen komt, het omhulsel is Gassadim. Altijd Gassadim. Waarom het is, komt van, van Orgozeer. En dat wat binnen is, is, dat, is dan uh, het schijnen van Orchogma. Dus wat ervaart dan de rechtvaardige? Dat omhulsel natuurlijk. En omhulsel is, is, komt van de chassadin. Dus het is geven, dan is het, hij, hij geniet van het geven dat hij geeft, Hashem. Dat hij geeft het en dat is wat hij, zelfs als, wanneer hij ontvangt, hij ontvangt het, om het aangename te doen aan Hashem. Hashem is dat licht. Dat is wat hij doet. 33. Nee, 32 nog. 31 hebben nog niet gedaan. Dat zijn korte zinnen. 31. We ze, Nifgan, Le Mekabel, El Mnadle, Aspia, We Eino, 32, im lo tim tzabo Probeer te volgen gewoon met je ogen. Alleen doorlopen die, die lettertjes met al hun openingen en al die zwarte punten, alleen dat geneest. 31. We zijn niet gaan en dat wordt geacht als on. Als ontvangen omwille van het geven. Wee, no, 32 mekabel Mashu En hij ontvangt absoluut niets. Im lotim tzabo haspaa. Als daar niet te vinden is het geven aan zijn bron, aan zijn schepper. 33. We alken. Ha kabala. Melu beshet. Toch. Ha ha spaa. Or. Ja 34. be En erg. eenvoudig en helder vertelde ons. Let op. Valken 33 en daarom Akabala, Melubeshet, Toha hashpa Het ontvangen is ingebed binnen het geven. Geven is, naar, uh, geven is buiten, het omhulsel is geven. En het ontvangen is ingebed binnen, zit het ontvangen. Orjashar schaar beorgozer, het orja het directe licht is ingebed in Orchozer Orchozer is geven en oor is ontvangen. Punt vier en dertig. We ahi mila 35. Tasat Vinahta Vita Bida rakia hada. De volgende pachina. Ein het acht rechter kolom hasulam de eerste rechter. Kulam, sche'eino mikubal tachtonim rak derecht vei harakia de wief genaad imo kanal. Oh, Dat is het <coughs> einde van de oude. 34, de vorige pagina, 34, de rechter kolom. We Dat is wat hij verduidelijkt en uh, benadrukt. Ai, i Mila, die dit woord, dat, wat de, de tzaddik doet, uh, vernieuwt dat woord. 35. Wat is de vernieuwing van het woord? Dat betekent dat de mens vernieuwt dat woord voor zichzelf. Dat hij uh, nieuwigheden brengt in zichzelf. Nieuwe bevattingen. Dat, dat wat je zegt, dat dat woord, 35, het, vliegt, vissalca en stijgt op. We en daalt af, we tabieden rakia gade, en maakt één rakia. Ja, duidelijk, één rakia is dus, zoals we hebben gezegd, uitspansel, oftewel massag. Elke woord maakt, maakt een soort extra, brengt een stukje massag aan die malgoed. Duidelijk. En niets verdwijnt in het geestelijke, dat één woordje, van één woord, wat elke woord dat vernieuwd wordt, doet, brengt, extra toevoeging aan de massag. En op dat stukje toegevoegde massag wordt een zivouk gemaakt. En vanuit de zivouk, vanuit elke zivouk dan, met het orjashar, komt er iets nieuws, komt er nieuwe krachten, komen nieuwe partsofieën, Etc. That Dat is wat de partnerschap inhoud. De volgende pagina Ein chet. Achten zeifendach. De rechter kolom hasselam. De eerste regel. Uh, klomar. De, dat wil zeggen. She eino. Mekubay la Rak derach arakia. Dat het door de. Ontvanger wordt, door dat, het, dat het door, een lager, door de lageren worden, wordt ontvangen, alleen via de rakia, via de uitspansel. Dus door, door uh, de heino, dat wil zeggen, imo Dat wil zeggen, in het aspect van de bekleding op datgene wat ontvangen wordt erg belangrijke ding wat wij nu leren. Dus ontvangen wordt, hoe moeten wij ontvangen? Kijk, dat is hoeveel geheimen zitten hier, en stap voor stap gaan we die doorkouwen. Kijk wat je ons vertelt, dat ontvangen wordt door lageren, dus door ons, door de zielen. Het wordt ontvangen alleen door uh, de rakia, wat zoals die zegt, door de massag die dan uh, waar, op, waarop uh, Zivouk gemaakt wordt, en dat zegt dan, dat wil zeggen, uiteindelijk, na de massag, dat komt na de Zivouk, komt het naar binnen bij de mens, en dat wordt dan, dat wil zeggen, in het aspect van de bekleding op hem, bekleding op, op het oriashaar, dus dat de mens ontvangt bekleding in bekleding en niet het licht zelf. Dat is bijzonder be belangrijk. Dus niet het licht zelf ontvangen... wij oriëshaar. Maar de bekleding daarop. Dus... met andere woorden, niet het... zoals in onze, in onze terminologie... wat die wij hebben. dat Niet het licht, niet het lampje. Maar de lampenkap. Lampenkap. Lampenkap, dat kan ik wel aan. Dat mens kan wel lampenkap wel aan. Maar het lampje... Nee, kunnen we niet. We kunnen niet kijken naar het lampje. Dat is verblind. We kunnen niets ervan ervaren. Eigenlijk. Waarom? We hebben geleerd. Chokma of Or Yeshar zonder Or kan Je kan, kan lageren niet ontvangen. Eigenlijk. Alleen dat is dan voelt, voelt als duisternis. En daarom willen we het zien willen we het zien, willen we smaken, willen we het proeven en smaken, dan is er geen andere manier, alleen door in oorgozer. Dus in dat omhulsel kunnen we het licht ontvangen. En dat heet ook, wat we leren hier, dat heet ook het licht Zoger. Daarom is het ook dit boek geschreven, dat heet zoger. zoger dat heet zoger Harakia. Het licht wat wij ontvangen, heet zoger Zoger is dat de schittering van de rakia. De schittering van de uitspansel. Eigenlijk De schittering van het uitspansel, uitspansel, rakia is net als malgoed. Extra malgoed wat wij doen. Kijk, doen oor. Wij doen, kijk. Erg eenvoudig als we het in, zien. Het geestelijk is niet moeilijk. Als, als je doet oor, het, man omhoog. Dan gaat jouw man aanhecht zichzelf omhoog naar Malchut. Ja of niet? De Malchut die heeft dan de de, de massag. De, de massag. En dan gaat het naar de Malchut en dan op mijn man wat ik had naar boven gebracht, wordt een zivuk gemaakt met het oor met orge Ze pin schijnt orge schaar. Eindelijk. Doet er niet toe wat voor. Welke licht is dat? Roeg, of de roach is chassadin. Okay. Maar het is allemaal oor Maar dan gaat het licht via die rakia. Uh, via die rakija, via die, dat uitspansel wat door mij is veroorzaakt. gaat ook naar mij toe. En dat licht heet zogar rakia. De zogar, de schittering van de rakia. Van de uitspansel. Dat is wat wij leren. Daarom is dat boek ook heet... Zoger, waarom, waarom heet het boek niet oor, licht Ja, oor ja. is licht alef, waf en Res. waarom niet gewoon oor, licht we toch praten allemaal, iedereen praat over licht waarom praten we niet, waarom Zoger zegt niet waarom het boek heet Zoger en niet oor, licht Heel? Zoger, dat is dan dat schittering dat komt door dat, dat we ontvangen, we ervaren niet het licht zelf, maar we ervaren de lampenkap. Eigenlijk, Maar dat komt dan, van, daarin zit wel het licht. En dat is, is, is eigenlijk de uh, hele clue. Dat is de essentie van hoe de mens... Uh, op welke manier de mens kan het licht ontvangen? Op een kosher manier. Dat hij gaat genieten, hij gaat opbouwen en zijn leven zal smaak hebben. En kan uh, zichzelf brengen op die manier tot vervulling. Door de zoger, door het licht, door wat wij noemen dat zoger. En dat is altijd uh, lavouche, bekleding, die wij ervaren. En erg geweldig omdat zo. Goed is zelf in te prenten dat wij niet het licht zelf smaken, maar het, de om, het, de om, het omhulsel van het licht. Alleen wanneer wij kunnen het licht omhullen, dan kunnen wij dat ervaren. Weet ik? Niet, anders kunnen wij dat niet ervaren. Ik, anders, anders moet je zo zien. Heel belangrijk, dat probeer ik nieuw Daarom kwam er mij iets. Dat ik misschien probeer ik het verliezen. Wanneer een mens ervaart uh, duisternis? Ja? Wie ervaart geen duisternis? Zodra het licht, gewoon daglicht, al uh, uit is, we zeggen dat niet meer schijnt, s'avonds, dan Niemand, geen mens, heeft de kracht om nog het daglicht te voelen. Ja, zoals we dat voelen overdag. Het is niet meer. Het is verborgen. Dus wij voelen duisternis. Ja. En toch, s'avonds, veel, veel hebben veel energie. Ook toch een andere soort energie dan overdag. Ja, ogen staan open aan de, ene, aan de andere kant. Sommigen die s'avonds werken hard en ze voelen juist um, de, dat ze juist s'avonds goed kunnen werken. Ook creatieve mensen, de, van alles. En er zijn mensen die juist beginnen goed lekker werken, om een 11 uur, 12 uur, doorwerken, doorwerken. Ze voelen dat wel. Maar het is wel duisternis. Wat betekent duisternis? Duisternis is wanneer... Uh, Kijk, moet je zo zien. Het staat zo in de psalm: Malakola arets kvado. Het deed. De hele aarde is vol van je glorie. David, de koning David zegt. De hele aarde betekent dat de, de wijzen van de Torah zeggen: De hele aarde voegt iets toe. Gewoon de aarde is mal goed. Ja? De aarde, we weten dat. Aards, mal goed. Maar de hele aarde vo, voegt. Uh, toe alle, alle alle creaties alle wijzens ook sitra achra, ook de, ook de onreine krachten alles wat er is wat betekent dat en alles wat er is is vol van de glorie van Hashem dus ook binnen de sitra achra, geen plaats bestaat die, die niet in de hele, in het hele, hele, alles wat er, in de, in de hele realiteit, bestaat er geen plaats zonder kwodo zonder, zonder glorie van Hashem. Dat betekent ook dat het licht van Hashem schijnt onverhinderd, ook in de Sitra Achra, binnen de Sitra Achra. De Sitra Achra is ook een omhulsel. Nee, maar binnen alles schijnt het licht. Er staat ook een andere plaat, op een andere plaats in de Psalmen staat ook dat uh, voor jou, ten aanzien van oh, hij spreekt tegen de schepper, hij zegt: voor jou is de is uh, de nacht is, schijnt als, als dag. Dus. Ten aanzien van de schepper van boven, van de schepper, bestaat geen dag en nacht. Eigenlijk, ten aanzien, kijk nou, stel, stel dat wij proberen nou omhoog uh, te komen, altijd schijnt, wij zien dat niet, nog hogere, hogere sferen. Natuurlijk, alles is opgebouwd zoals de dag en nacht, de hele schepping is zo opgebouwd. Maar voor de schepper zelf, dus voor de eindsoft, daar bestaat dus niet altijd dag. En ook geestelijk is het ook zo. De hele bedoeling is, bij de, nou, de gemar de koen, alleen dag zal zijn. Dat betekent, de mens zal altijd, alleen, alles, alles zien als, oh, s'nachts en overdag, zal die transformatie zullen plaatsvinden. Het is niet nieuw om daarover te hebben, maar alleen maar dag zal zijn. Maar wat betekent dat twee dag niet zien? Duisternis. Duisternis betekent... Wat betekent duisternis? Ten aanzien van de, van, van de schepping. Ten aanzien van, de, van ons is het duisternis, duidelijk. Ten aanzien van, van, de, van het licht is het altijd licht. En ook s'avonds en s'nachts, ook zeer pien, natuurlijk niet verdwijnt. Zeer is ook verbonden met de noekwa. Alleen die is, die is, ver, die is ingehuld in de noekwa. En de Nukwa is s'avonds en s'nachts heerst. En daarom uh, is het donker. Maar overdag heerst pijn, en zij ze ze sluit zich bij hem aan. En s'nachts hij sluit zich bij haar aan. En, bij wijze van spreken. Maar wat betekent dat dit duisternis? Duisternis is betekent dan dat uh, ten aanzien van het licht is er geen duisternis. Maar ten aanzien van de mens is het, het licht zonder chassadim heet duisternis goed onthouden. Als je dat weet, dan zal je accepteren alle duisternis. Bedoel ik, kon, bedoel ik, ik bedoel cons, constructieve duisternis. Niet dat een, dat een mens gaat iets doen, zondigen, en dan voelt hij duisternis. Heel, opzettelijk zondigen. Als men zondigt, niet opzettelijk dan, en vervaart men duisternis. Duidelijk, ook s'nachts, avonds bijvoorbeeld, voel je duisternis. S'nachts. We zitten in een volledige duisternis. Ik kan ook licht aanzetten, blijven we toch voelen van binnen die leegte en duisternis. Dat komt omdat wij ervaren, wij dan of s'nachts en s'avonds geen chassadin, wij kunnen wij hebben de kracht niet, geen mens heeft de kracht, ook geen tzaddik, geen, geen heilige heeft de kracht s'nachts, vooral in de eerste gedeelte van de nacht, om maar gesed, iets maar van de gesed op te brengen om te in te hullen uh, het licht, uh, het licht uh, dat schijnt in de mens, oor je Eigenlijk, Daarom voelen we duisternis. Maar het is licht. Het is erg belangrijk te weten dat. dat het geen duisternis is, dat het wel licht is, alleen. Alleen s'avonds moet ik dan wel dat licht accepteren zoals dat is. Omdat er geen, geen, geen chassadim s'avonds uh, uh, uh, heersen. Eindelijk. Maar het is wel nodig dat nu heer, moeten heersen uh, geworod dien heerst s'avonds. Nou, het is geweldig. Waarom? Er zijn twee kanten, twee rechts en links. Eigenlijk moet, moet ik dat accepteren. Maar één ding, als je goed mediteert over één ding, en zal het geweldig hebben, maar dan moet je mediteren, permanent mediteren daarover. Dat er geen plek is, waar geen glorie van het licht eens zo schijnt. Dus ook in de alle citra agra, in de duivel, wat dan ook daar altijd binnen hem, binnen die kracht, dat wij dat zo noemen, schijnt het licht. En als je dat goed mediteert daarover, goed opletten wat ik zeg, als je dat goed mediteert daarover, dan zal je ook jezelf niet meer, niet meer langer, stap voor stap niet meer zielig, zielig zal vinden, of jij zal dan niet klagen. Jij zal ook niet, de, de, de, de depressies zal niet hebben, want jij zal weten dat binnen mijzelf schijnt altijd het licht, zelfs, zelfs als ik het voel als duisternis. Het is duisternis alleen omdat geen ja geen, gesediem, geen omhulsel, ik kan niet omhulsel nieuw opbrengen, omdat het misschien nacht is. Ja, S'nachts heb ik geen kracht, we hebben geen kracht om, om dat omhulsel, uh, t, uh, uh, zoals man, als wij dat doen overdag, om dat omhulsel te krijgen, om het oorjaschaar naar binnen te halen. Dat hebben we niet, We hebben de kracht niet. Het is niet gegeven. Waarom niet? Op dat de mensen, of vragen, op dat de mensen, want een mens moet zich corrigeren langs die twee lijnen. Overdag is de rechterlijn, duidelijk, hoofdzakelijk. En s'avonds is the linkerlijn. Want alleen met chassadim is het niet genoeg. We moeten ook, Gvorot, dien moeten we ook doorstaan. En als je dan die in die duisternis ligt en voelt, en als je niet wegloopt, en niet iets daarvoor, en niet wil ontsnappen, en niet wil iets anders doen, en een sigaretje of iets of andere dingen, alleen maar vluchten. En als je het probeert door te staan, ondanks, dat, ondanks het gevoel dat het duisternis is, oh, dan zal je dat ziel, met elke keer zal je zien dat je meer aan kan. Dat je de grens door kan boren, dat je over jouw grens heen kan gaan. En steeds meer en meer en meer. En dan zal je natuurlijk, je zal ook voelen dat, die duisternis, dat het niet zo prettig is natuurlijk. Overdag is het gezellig, overdag is het ochtends al. Zelfs na de middernacht, ja, de, de middernacht van het heelal, voelen we al, als je opstaat na de middernacht, dan voel je al een stukje uh, gezet. Een soort, zeggen een draadje van gezet, al begin je te voelen. Waar kan je dat voelen? Vanuit, vanuit jouw soort. En dat gaat omhoog. Spreiden over jezelf, overal. Want eerst altijd komt het naar je Waarom is het zo, je belangrijk, Maar goed, hebben we het niet. Maar je is dan, opteken de je zoot, je is de plaats van de rakia. Dat is de plaats van de rakia, van de uitspansel. Komt het licht, hoe? Komt het licht eerst naar de je Zoals het fonteinprincipe, herinner je nog? En dan stout, dan is het. Dat licht als het ware. Uh, in één keer zo naar beneden loopt naar jouw isot en van de isot die wordt weer gekast, net zoals water met onder, onder druk onder druk water naar beneden komt naar de bodem en dan van de bodem gaat die weer omhoog. Nou, wanneer het omhoog gaat, water omhoog gaat, <coughs> het gaat niet zo rechtlijn, recht, uh, rechtlijnig zeg je dat Rechtlijnig helemaal omhoog, zoals het water naar, van boven naar beneden kwam. Ja, maar het gaat al, dat wordt een beetje zo verspreid. Ja, duidelijk. Je heeft al die kracht, omdat de kracht om dat vanwege de botsing, dan de komen dat, uh, die, al die gespetteren naar, naar zijkanten. Dus jij gaat voelen dat in jouw netzigen hoort, dus rechter rechter en linkerkant van netzigen hoort, en dan gaat je omhoog weer, dan geest het gora. Ja, Chogma en Bina. Op die manier. Maar, en, en als je dus niet. Uh, als je het slagveld dus niet verlaat wanneer je. wanneer je duisternis voelt. Want waarom? Want jij weet dat dit geen duisternis is. Ik heb niet bijgedragen tot de. Tot Vieze duisternis, ja? Dus je zegt tegen jezelf: Ik heb niets gedaan nu om iets, ja, dat ik dan een kater heb, als het ware. Dat het gevoel van kater, van geestelijk, dat ik heb een zonde begaan of zoiets. Maar ik heb probeerd, ik probeer het mijn best te doen. En dan voel je de duisternis, dan hoef je niet weg te lopen, want het is duisternis alleen omdat, omdat men wil dat jij dat licht, het is ook licht. De duisternis. Want dat staat ook geschreven. In, de, in overdag is het gebed. Dan wordt gezegd. or oor overrechosje. Hij vormde het licht. Dat oor is vorming. Het komt van boven. En schiep goosje. En schiep duisternis. Duisternis is schiep. Waarom schiep? Omdat het bara. Komt van het woord bara. Van verborgen. Dus en wanneer duisternis is, betekent dat het verborgen is. Dat is wel licht. Dus dat is wel licht. Dat heet goosje. Licht, dat heet goosje. Licht, dat heet, dat heet duisternis. Maar dat is belangrijk om dat te begrijpen. Dat dit linkerkant, dat licht, heet goosje. Duisternis. Maar beide zijn nodig. En duisternis. En licht. Over dag, daglicht en nachtlicht. We kunnen de duisternis nu noemen nu vanaf nu een nachtlicht. Dat is duisternis. En dat schijnt, dat schijnt geweldig. Alleen op een andere manier, dat schijnt zonder gesedim. En toch moet je toch van binnen proberen dat toch wel eh, jou als het ware leggen daarin, niet protesteren daartegen. Niet tegenstribbelen dat. Nou, en dat zal, want dat licht, duisternis, dat licht wat we noemen goschig, van de linkerlijn, s'nachts, wat we s'avonds voelen. Het is ook licht, het is geweldig licht, want het is licht gochma. Daarom voelen we die duisternis. Waarom voelen we die duisternis? Omdat het licht gochma is, niet bedekt. Puur licht gochma, dat schijnt van de linkerkant, zonder chassadin, daarom is het, voelen we dat als duisternis. Maar als begrijp je dat, maar omdat het lichthoogma is, heeft een geweldige kracht, om uh, mijn, de klepot die ik heb, om die uit te banen, Duidelijk. die heeft de kracht om zij kopje minder maken, om zij te verbranden, om zij te wurgen, om zij te, te steinigen, Duidelijk. en om zij te onthouden, die vier, die vier uh, uh, vormen van... Uh, ja, die, die twee vormen van de dood, executies, heeft die licht die van links gooschig, gooschig heet het gooschig. Dat heeft deze licht, heeft, uh, dat licht heeft deze de kracht om zij verschillende vormen van uh, toe te slaan en bevreden mee uiteindelijk... bijdragen aan mijn bevrediging van het aanhechten... van hen aan mij. Aan mijn jesot etc. Dus... erg belangrijk ding om dat... maar dat is praktijk. Nog een keer. Kabbalah is praktijk, is niets anders. We hebben aan het begin van de les gezegd... wij doen het niet voor God. Het is niet de bedoeling, de instructies gegeven. Niet omdat wij dat doen voor iemand... Die in de instructie heeft geschreven. Ja? Ook iemand die produceert een wasmachine. Producent van de wasmachine. Hij doet het niet voor zichzelf. Oké. Okay. Hij heeft het gelanceerd. Maar de gebruiker. Wie moet. Wie Wie, gebruik, wie is gebruiker. Hij gebruikt die, gebruik die wasmachine. Hij doet alles. Ja? De producent van de wasmachine. Oké. Okay, dat is iets anders. Maar de producent van de wasmachine. Zijn, zijn doel is. Dat de machine geweldig. Wasmachine moet geweldig werken. Oké. Okay, maar dat is iets anders. Door natuurlijk dat de mens, dat de producent, dat ook de koper koopt het. Dat hij, betekent dat hij aanvaardt dat natuurlijk ook. Hij, hij geeft ook als het ware aan, aan de producent. Zo so, op die manier is ook, eh, het licht ook heeft, het, heeft niets nodig. De producent heeft het wel nodig hier op aarde natuurlijk. Maar het licht heeft niets nodig van ons. Alle volmaaktheid heeft hij. Maar het licht vraagt van ons alleen om ons in overeenstemming te brengen ermee, en dan zul je alles zien. En overeenstemming betekent s'nachts en overdag, niet alleen overdag. Dus, overdag moet ik dan opbrengen, dan man opbrengen, dat ik chassadim omhoog doe, duidelijk, oor dat is wat ik doe. En s'avonds is het, is het ook natuurlijk, ook s'avonds ook, moet je ook gebed, gebed, dat betekent van binnen ook, ook doen, wat van binnen naar boven. Maar we hebben de kracht niet, om dat te doen zoals we dat ochtends of, of overdag doen. Die kracht hebben we niet. Maar wat we hebben, moeten we wel doen. He? En als je dat regelmatig doet en oprecht doet, dan je zal zien welke geweldige resultaten zal je boeken. Maar de hele bedoeling is dat wij uiteindelijk toch wel zullen komen tot een ware sereniteit. Uiteindelijk toch wel. Het is dus niet uh, gewoon meditatie, weet ik wel, zo dat al die technieken, dat helpt niet. Dat is alleen, alleen een beetje zo technisch. Maar we moeten komen tot, in, tot, de ochtend, tot de waarlijke sereniteit, waarbij door weten en ervaren en aanvaarden de instructie, dan komen wij tot, tot deze sereniteit. En partnerschap met het licht. Dat is wat wij moeten ook doen. Partnerschap. Partnerschap ook, dat is wat ik jullie ook vertel. Niet tegenstribbelen, s'nachts. Ja, overdag natuurlijk ook niet. Dat is de partnerschap. Maar meedoen. En dat is geweldig. Dat gevoel van niet oppermachtig, almachtige. Ja, al, die, al die vertalingen van almachtige, allerlei dingen die... dat men dat religie heeft, dat allemaal gepresenteerd. heb je maar partnerschap. Het licht moet je zien als partner. En die helpt mij ook. Die, en dat ik moet samen en zonder mij, als het ware, kan het niet dat volbrengen. Zonder mens kan dat ook niet. En dat is geweldig. En dan weet je dat wij uniek Elke wens is absoluut uniek en alleen dat uh, brengt vervulling. Het ik en het licht. En de volgende oort, de pagina 1, 78. De volgende oort, uh, de regel 1. Of maken we een, een pauze, een kleine pauze. Of nog eventjes. Nee, no, kunnen we nog even door door. door uh, ot dalet. is een doorlezen. Dus de tekst van de zoger zelf. Wij hen kol mila umila de khochmat. It a uh, it avdin rakiyin kayamin bakiyuma twee Shalim, Khamai, Atik Jomit, Vehu Karelon, Shamaim, Khadashim. Herinner je jezelf, onthoud het ook, of breng je in de herinnering dat dit boek Zoger was geschreven in een grot. was geen water. Laat staan, Coca-Cola. Er was niets daar, eigenlijk. Er was geen, was geen hoop op enige, op enige beloning. Het was niets. Dus dat was alles wat ze, wat ze hadden. Ze hadden niet eens de kleren aan. Ze hadden alles wat al. Ik uh, bedoel, alles was ja, je weet wat er met de kleren is. Hun kleren waren versleten. En ze uh, ja. hadden dat in zand. Met de zand hadden ze zichzelf. Natuurlijk is ook geestelijk. We moeten niet alleen zo'n aarts uh, dat bekeken. Dat maar natuurlijk geestelijk betekent dat huid. Ons huid is maar goed, ja? Huid is maar goed. Dat is daar waar het over, over gaat. Dus dat huid was... Geen zwellen als het ware huid. En zij hadden het huid met, uh, besmeerd, of zeggen bestrooid, met, um, met zand. En zand is een woord voor dat heet gol, ged, waf en lamet. En, uh, Het, ja, het, het waf en lamet. dat is dan de zand wat zij bes, be, uh, bestrooiden. Dat zij strooiden op hun, op hun huid wat, wat vol van zweren was of zo. So. Maar dat is natuurlijk, moeten we niet zien, bagatelliseren, of zien dat uh, gewoon menselijk, zoals het, is, zoals het was. Ehm. Um, en als je kijkt naar dat woord, naar dat woord, naar dat woord hol, dat het wat zand is. Dat is dan het, wav en lamet. Hoeveel is dat in totaal? Gematria. Steeds probeer die Gematria 44, precies. En 44 is de Gematria ook van... Um, huh? Nee, van uh, Dam. Dam en Dam, Dalet, Mem. Dalet is 4, ja? En Mem is 40, ja of niet? 44. En Mem, ja of niet? Mem. En dat is bloed. Heet bloed. Bloed, ja. Bloed. En voor de rest ga ik niet uh, gewoon wat ik je had gezegd. Dat, dat je ziet die waar, hoe dat, en voor de rest. Dus ook dat is, uh, is natuurlijk geestelijk, ook de correctie die zij hadden gedaan, is ook op die manier dat ze, uh, op die manier dus de, met het zand, ja met het zand hadden ze hun bloed als het ware, of die bloedwonden hadden ze. De huid is nog goed of wel? Ja. Huh? De huid is ook nog goed. Ik geloof het is allemaal goed, precies. Oké? Okay? Oké. Okay. En, maar, maar, het is niet ter sprake. Gewoon heb ik het tegen A even aangegeven en dan zullen we zien Maar dat je begrijpt steeds dat de zogger is absoluut gemaakt op de manier dat het geen enkele... Het is niet ge gemaakt voor, uh, uh, voor een religieuze, ja, om religieuze een, een of andere... Groep, of voor een bepaalde beweging, geestelijke beweging ofzo. So. Het is gewoon puur uh, leer over de zoger, zogerarakia. Dat licht wat ontvangen wordt als omhulsel, men ervaart omhulsel en niet het licht zelf. En dat is het licht zogeraarachieën. Weg uh, de eerste regel. We kol mila umila, mila en zo, so elke woord, de Chogmata, elke woord van de wijsheid, van Chochma it abidat rakia, rakien, woord tot een rakia, wordt tot een uitspansel. Kaimen, bekiyuma, shalim, en staat vast uh, als uh, heeft hun. Volledige uh, staat in zijn volledige bestaan, in zijn volmaakte bestaan, twee, kamei atik for voor atik Het woord dus staat voor, is opgeklommen tot de atik en staat voor het aangezicht van atik Dus atik als het ware, ontvangt het woord. We hoe Karelon, Shamaim Hadashim, en hij, Atik Jomin, noemt hen, numte die woorden die dus opsteken naar hem, naar de Atik Shamaim Hadashim, de nieuwe hemelen. En Atik moet je dat zien, wie is de Atik Dat is eigenlijk uh, een prototype van, dat is eigenlijk. Licht wat we bedoelen. Wat wij zeggen licht, als wij zeggen de schepper in zijn hoogste uiting, wat het mogelijk is, dat is Atikomen. Wij altijd bidden tot wie. Bidden, sorry, bidden, bidden wij tot wie. Wie is de hoogste to, dan wie wij bidden. Wie kan het, wie kan het hoogste zijn? Atikomen. Want in Atikomen is ingebed één of. Hoe boven kunnen we niet gaan. Geen mens kan gaan. Ja? We bidden tot het Atik en ook nog tot het vrouwelijke Atik Want in alles bestaat in dat Het is mannelijk en vrouwelijk. Ja? De rechterkant is mannelijk. Dat is ma. Daar komen we niet aan. Dat is niemand komt aan. Maar de linkerkant is, is het vrouwelijke. Wat we moeten corrigeren. Ja? Dat, de, de, dat we, de, een stukje van uh, wat we moeten corrigeren, van de wereld nikodim, Dus een vrouwelijke kant van de ketter. Dus dat daar is, dat is iets wat, dat is wat we noemen dan, uh, wat we noemen uh, de schepper. In zijn hoogste hoogte. Want in hem, in de Articum is ingebed een En weer hetzelfde wat we leren nu. Eigenlijk niet een kunnen wij ervaren en zien. Deinelijk? Maar hoogstens van die, die, hoge, die, die, die grote rechtvaardigen, die kunnen dan omhulsel van artikjomen, oftewel dat lampenkap, zoals we dat zien, dat artikjomen, die kunnen zij ervaren. Maar het vooront en aanzien van ons is dan, artikjomen is als, als licht. Alles wat niet bevat is, is als licht. Eh? Alles wat nog niet bevat is, is als orjaschar, als directe licht. Alles wat niet bevat is. Noemen we licht, orjaschar. Maar alles wat omhuld kan worden, dat, bevat, dat is bevatelijk. Dat is wat we kunnen al bevatten. En natuurlijk kunnen we dat, normaal kunnen wij gaan, de mens kan gaan tot zeer aan pien van het zilut. Dat is al hoogstens wat de mens kan. Eigenlijk tot het siluet zouden, dat is al geweldig. Om dat, dat, dat zieloet, zelf tot het siluet zichzelf te corrigeren, tot het siluet enz. Mens is vol volmaakt. Maar er zijn wel zielen, doch nog ook een keer, er zijn wel hogere zielen. Van hun oorsprong, uh, eigenlijk. Van hun uh, plaats in, in, in Adam. Dat zij kunnen. Dat zij kunnen ook kom, komen tot de Atik. Maar hoe dan ook, kijk, hoe dan ook moet je zeggen, oh, en degene en iemand, als stel dat iemand nu hier een woord en uh, iets leert, en vernieuwt de woorden van de Torah, en stel dat een woord komt niet tot de Atik, maar tot Arihantin. Noem en, gaat dan de Atik dan niet uh, ontvangen dat woord? denk je? Kijk, als een woord bereikt Atik, dan het woord, het woord, wat van het woord betekent, woord, man, wat een Tzadik, ja, man, wat een iemand leerde Torah, en zijn woord wat hij vernieuwd had, die komt, dat komt zo krachtig, dat het komt tot de Atik, ja, en dat staat voor de Atik, natuurlijk is het voor de Atik, waarom? Want Atik is hoger natuurlijk, of dieper, dan staat die voor, voor betekent dat het omhulsel is van datgene wat, wat, ont, wat wie ontvangt. Dat is dan Aatik. Maar stel dat iemand dan uh, gaat uh, een man opbrengen of dat woord vernieuwt en dat woord komt niet bij Aatik, maar komt bij Arihantin. Hey, hoe gaat het dan? Gaat Aatik dat ook? Van wie komt dat? Wie gaat en voor wie gaat het staan? Hij gaat staan natuurlijk voor Arigampien, ja of niet? Ja, als iemand dan gaat op een man opbrengen en dat komt tot op het niveau van de Arigampien, laten we zo gewoon theoretisch zeggen, dan komt, de, dan komt het voor, voor Arigampien, ja of niet? Wordt het omhulsel voor Arie, op, op Arigampien, klopt het? Oké, okay. maar binnen die Arigampien is Atik natuurlijk. Dus eigenlijk, daar zijn, dus niet direct het, het, het woord staat tegenover, tegenover de atik. Maar atik schijnt, als het ware, aan dat woord, met een gebogen houding. Ja, eentje gebogen naar dat woord. Waarom? Omdat het arighanpin is. Arighanpin is eentje lager dan, arik, dan atik. En als iemand komt dan, als een woord wordt uh, hier geleerd en dat vernieuwd en dat komt tot Abou Precies hetzelfde. Dan komt het woord voor Abou Ima. Abou Ima is binnen, en, en dan hebben we Arihantin is binnen die Ima. Dat betekent Arihantin is binnen, oftewel hoger eentje. Ja? dus Arihantin schijnt, schijnt dan aan Abou of naar dat woord richt zich ook tot het woord, maar dan met één buiging, één, één buiging, en Atik, die zit dan, twee buigingen, die zit dan, in de, binnen de, de Arihantin. dus binnen de Abouima zit, eh, Arihantin. En, en binnen de Arihantin zit Atik. Hè? Of Atik schijnt ook aan het woord, dat komt bij Abouima, door twee maal naar beneden buigen zijn hoofd. Eigenlijk, gewoon, oftewel, zoals het, oftewel, twee keer buigen, oftewel, door twee lampenkappen, schijnt aan, aan, duidelijk um, terwijl, waarbij dat één lampenkap zit, als het ware, op Arihantin ten aanzien van Ajik, ja of niet, en dan twee lampenkappen, op het niveau van aboyima zien we dan twee lampenkappen, ja, twee lampenkappen, dus er komt nog één lampenkap erbij. Dus één lampenkap bij aboyima komt ten extra ten aanzien van de Arigampin, ja, en ten aanzien van uh, Atik heeft, heeft dan de, heeft dan, ja, Arctic heeft dan het hoofd van de Atik, heeft, heeft geen, geen lampenkap, ja is daar schijnbaar. Eigenlijk, Aatik is ook een vorm van, van lampenkap ten aanzien van het één soft dat in hem schuilt. Maar ten aanzien van het zeloet geen lampenkap. Dus dan is het maar heeft dus twee lampenkappen ten aanzien van de Aatik. Begrijp je dat? Op die manier. En nu maken we een pauze.